Boop boop boop! Een slecht begin, Erik kijken. Hoe lang is het alweer geleden dat ik mijn mislukte entree maakte in dit dorp? Hoeveel schapen van deze bonte kudde... heeft deze ongedresseerde herdershond al op het rechte spoor trachten te brengen? Nicolaas Bonte, de rijkste boer met zijn vrouw en zeven zoons. Wie niet werkt, die wordt zacherijner. En er is er hier maar één de baas en dat ben ik. Of niet soms? Ja, maar De brouwer van der Schoor... met zijn bijbelvaste schoonzuster... en zijn dochter Miete, Waarvan ik niet kan ontkennen... dat zij een diepe indruk op mij maakte. Ik was op het kerkhof... Het ziet er vreselijk uit. En op een van de zerken, de grootste, een praalgraf stond, Gilène de Gistel, 18 jaar. Weet u wie dat was? Dat is een oudtante tante van de baron. De zuster van zijn grootmoeder. Men zegt dat ze zich doodgedanst heeft. Dood? Snachts in het park bij volle maan. En mijn nieuwe vriend, Paulus Lumens, die de keuken van mijn huishoudster overvloedig eer aandoet. U blijft zeker weer eten. je het zo, Katrien. Wat hebben we? Jonker Renet heeft een adellijke patrijs laten bezorgen. Hoera, hoera. Maar ook de andere kant van de parochie. De zwarte schapen. De achterblijvers. De zwakken. Is die koffie voor mij? Hier, die is, die is hier voor jou. We gaan naar Antwerpen. Miet en ik... Wat ga je daar doen? Niks. Gekke Bertus en zijn vader, de klompenmaker Goswinus. Ik ben de nieuwe kapelaan. Ik kom eens kijken hoe het gaat. Vandaag niet. Ja, ik, ik kom gewoon maar een praatje met die maken. Ik praat nooit. Nou, Woont u hier alleen? Ja, maar wie anders? Ja, ik kom u te groeten brengen van uw zoon Bertus. En zijn beschermengel. Vrouw Briedels. Wilt u nog een kommetje? Uh, nee, nee, dank u. wel. Ik moet uh, om vijf uur mijn opwachting maken bij de baron. Zo, bij de baron. Ja. En uw opwachting nog wel. Ik hou dus ook van de ene uit of stint Een afschuwelijke mislukking. En waarom? Omdat ik een paar klompen moest wegbrengen van Goswinus en het huis niet heb kunnen vinden. <klaars> Gelukkig heeft Reinoud Eusen, die sinds de dood van zijn vrouw de wildernis om het huis probeert te temmen, de klompen afgeleverd en. Kijk eens, kapelaan! Maar Eusen, dat had toch niet gehoeven? Het zijn uw eigen narcissen. Een kruinwagen vol. Komt u maar eens kijken? Wat een weelde. Waarom heb je ze niet laten doorbloeien? Ja, dan gaan ze zaad zetten. Als we ze, ze op een droge plek leggen, dan gaan ze het najaar de grond weer in. Oh ja? Kunnen we ze niet beter in het water zetten? Die bollen! Man, dan rotten ze. Op oh, die dingen. Een wonder van de natuur, Euze, dat er uit zulke lelijke dingen zulke prachtige bloemen komen. Hebben we een vaas? Ik? We brengen ze toch zeker naar de kerk? Dan kan ik eindelijk die smerige papieren stofnesten die op het altaar staan op de vuil Hoor, Oh, dat gaat hier worden met de kosten. Die zijn nog al zeker tien jaar. Oh, liever ruzie met de kosten dan met de lieve heer. Ja, we moeten nu nauw weer waarderen. Dat kan toch niet? Dat zullen de mensen wel zeggen. Weeskant, weeskant, weeskant. Die zullen zeggen: kijk, daar gaat de kapelaan met trompetjes voorkomen. Het zijn nou Kapelaan, het tijd is klaar. Nou, op deze manier heb ik er geen plezier meer Ik kan net zo goed niet koken. En ik dan? Jij komt niks te kort, jij. Ik kan een prachtwitspot met gisteren Ach. krijgen. En niet met je vuile compliment, schone keuken. Ik heb net geveegd. Trompetjes levende, trompetjes de paus kleuren, Geen en wit. En dan tulpen en als je zal eens zien. En van de winter? Ja, waar niet is, verliest de keizer zijn recht. Levende bloemen moeten water hebben, Erik. Oh ja, dat is waar. Uh... Ja. Zo. een passend ornament voor het Huis Gods, kapelaan Kerken. Het zijn narcissen, meneer Pastoor. Hebben een eigen tuin. Deze kunstige bloemen zijn met vlijt, liefde en geduld gemaakt... door de nijvere zuster van de Ursuline. Ze hebben meer dan 20 jaar dienst gedaan. En over smaak valt er niet te twisten. Wat denkt u het mee te doen? Wat, misschien een reserve voor de winter, meneer Pastoor. Oh. Indien de verveling u dwingt tot deze beuzelarij, geef ik u voor één keer permissie. Daarna verlang ik van u over uw vorderingen te vernemen. À bientôt, madame. In alle eeuwigheid aan, meneer Pastoor. Eh, uh, monsieur, Elle vous plaisent, Angèle oh, Oui, monsieur le curé. Ce sont de bien jolies fleurs. Eh bien, je vous les offre. Oh, merci, monsieur le curé. Vous me gâtez. Mais non, voyons. Cela fera une charmante décoration pour votre chambrette. Et maintenant, je vous permets de vous retirer, mon enfant. Pax tecum. Hoe lang bent u nu hier, mijn jonge vriend? Dat is de vijfde week, meneer Persoon. En hebben wij inmiddels iets geleerd uit het rijke Romeinse leven? Oh ja, meneer Persoon, ik, ik heb zo'n een, een lijst bij me. Weliswaar nog in het plat, want ik wist niet. Kijk, maar het is een overzicht van wat er leeft onder de parochianen. Hoe gaat het met het pianospel? Pianospel? Ik heb u inmiddels de Catermain van Diabelli meegegeven. Ik heb geen piano, meneer Persoon. Dat had u me moeten zeggen. Er staat een piano in het schaftlokale van de Zuiverfabriek. Even ontstemd als ik zelf ben. Die kunt u gebruiken. Ik zal u wekelijks een korte les geven. Kent u de Quintencirkel? De kwintencirkel. Een stuk in G groot. Hoeveel kruisen aan de sleutel? Kruisen? C groot. Geen kruis. Mm -hmm. Quint hoger, G groot, één kruis. Quint hoger, D groot, twee kruis. Quint hoger, A groot, drie kruis. Enzovoort. Quint de cirkel. Wie niets van toonsoorten weet, kan niet transponeren. Wij beschikken, zoals u ongetwijfeld in Smart heeft ervaren, over een horribel mannenkoor. Tijdens de mis van uw werkkuipers meen ik soms het beeld van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand te zien stampvoeten. Verbeelding. Maar de kwelling is er niet minder om. Nee, da dank, u dank u wel. U repeteert voortaan iedere woensdag van acht tot tien en zaterdagmiddag van twee tot vier. Compré? Oui, uh, maar ik weet echt niet of de. Waar is de lijst? Oh, Ze is nog in het klad. Ik mis de baron. En dat komt, dat ben ik geweest, maar Goswin en Slangen gaf mij een paar klompen mee voor ene vonken en ik kon, ik kon het huis van, de, van die vonken niet vinden. Zal ik die lijst niet eerst in, in, in het net, meneer Pastoor? Heb ik goed gehoord dat u een reis heeft georganiseerd voor een deel van de dorpsjeugd naar Antwerpen? Uh, naar het land, u wil. Ja, meneer Pastoor, maar ik heb alleen maar de, de treinreis georganiseerd. Waarom voor een deel? Uh,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 Van kapelaan der Rijken. Nee, meneer Pastoor, maar als u mijn lijst even doorkijkt... Dan Men ik... wordt geen herder door het aanleggen van lijsten en statistieken. Ik hoopte op die manier mijn kudde wat beter te leren kennen. Mijn kudde moet u leren kennen. U leren eerbiedigen. Hoogachtig. Ik heb in die korte tijd zeker honderd gezinnen bezocht, meneer Pastoor. Ik in veertig jaar tijd nog geen tien. U mij spreker in, kan dat op dinsdag en vrijdag van tien tot twaalf. En bij uitzondering na afspraak. Alleen in het stervensuur... ...breng ik ons heer bij een thuis. Dat schept de juiste afstand... ...tussen de herder en de kudde. U moet nog veel leren. Schiet op, Dora. Zij die van haasten niet? Ja. Zo, jong. Moet jij hier naar de kerk? Nee, man. Ik ga naar Antwerpen. Oh, heel naar Antwerpen. Zo, zo, zo. En wat moeten we daar dan wel? Naar het land fluweel, samen met Mieten. Kijk maar eens even Enkele reis naar Antwerpen, eerste klas over. Maar zei ik Hassel, Diest en Leuven. Nou, ja. mijn jongen, dat is mooi, hè. Ja. Ja. Hoe kom je dan? Van Manke Melis, de schoenmaker, ja. die is er van naar het station gehinkt. Speciaal voor mij, met het oog op Mieten. Maar dan mag je wel opschieten. Ik wacht op mythe. Op mythe? Maar die is immers al lang weg. Waarheen dan wel? Naar Antwerpen. Daar lig Want ze gaat met mij. Nee, ze gaat met Louis Bonte. Die is het wezen vragen en ze heeft ja gezegd. Nee, ze gaat met mij. Dat heb ik zelf gezegd. Ja, dan had je toch maar vroeger moeten opstaan. Is dat je bagage? Twee appels, een zakdoek, kousen. En een kruikje. Wat jammer nou toch, hè. Want ze vertrok al om zes uur. Wie? Nou, allemaal. Mythe ook. Mythe en René Bongaert, en Louis Bonten en Giel Martens en mij. En ik dan? Ze hebben je voor de bal gehouden, joh. Dat is helemaal geen spoorkaartje. Dat heeft Meyles zelf geschreven. Kom nou gauw mee naar de kerk. Ik wacht op Miete. Goed, goed, wacht jij dan maar op Mieten. Kom, Dora. Anders komen wij ook nog te laat. Ja, dat zijn allemaal van vies, zeg tegen. Nou, dan maar een beetje met de zaal. Ik wacht op mythe. Gastlaan, wat is dat, Lodekerke? Kom eens even zien, joh. Hier, zie je het in is Oh, dat is een goede groet, vrouw. Ja, ik, ik was eigenlijk op weg naar mijn vriend kapelaan Lewis, hier een beetje verderop. Maar eh, ik wilde graag eventjes uitrusten. Jij dacht zeker, zo'n dode hoek hoort vast niet bij de parochie. Nou, vast wel hoor. <laughs> <laughs> moet mijn koeien zien? Kom maar eens. Volgende week moet ze voor het eerst naar de stier. Ja, daar zal ik maar een kaarsje voor branden. Kijk, hier is het. Kies, Kies, Kies. Je zie wel, als ik kind ben, mooi even goed hè. Ja, ik zeg nog wel, koe niet, het is nog maar een vaart. Een jonge juffrouw. Ja. Ja, ik ben een oude jonge juffrouw. Ik heb de stier levenslang gemist. Ach ja, met 18 had ik verkering. En met 19 was hij dood. Verzopen in en gierpunt. Dat is vreselijk hoor, hier, je, Er is nooit meer een ander geweest. Ja, ze bouwen me wel, maar ik moest jullie niet. Ik heb jarenlang gediend op het kasteel toen de oude barones nog leefde. Vandaar dat ze me slot dikke noemde. En toen de dood doodging, kreeg ik dit huisje met het hele landje met alles erop en de hand in volle eigendom. Zomaar gratis voor niks cadeau. En nou maar hopen dat ze gauw gaan onteigenen. Onteigenen. Ja, vanzelf. De landmeters zijn al drie keer geweest. En laatst was er een ingenieur uit in Holland en die zei tegen me: slot Slotmerikje, zei die. Jij wordt nog eens schatrijk, want jouw huisje staat bovenop de andere ziet. Ja, maar dan zou je hier weg moeten? zeker. Hij zei ook nog: Dan bouwen we voor jou verderop naar het dorp een ander huisje, En dan kun je dan een winkeltje beginnen met zuurstokken en zoutige josjes. En. Je krijgt toch een paar honderd gulden toe. Ja, zou je dat dan willen? Nou en of. En als het doorgaat, dan koop ik een nieuw heilig hartbeeld voor in de zijbeuk. In plaats van dat lelijke ding met zijn kapotte neus. <lacht> <lacht> of die de lupen zet. <lacht> ja. Dat is een gelofte. Zeg dat maar nou tegen de pastoor. Maar uh, je koe dan? Oh, die verkoopt wat een bonte En de kippen ook. Want die mens was dat van de centen. En ja, maar gaat je dat niet een klein beetje aan het hart? Ach, jij bent nog jong. Jij kijkt nog tegen dit dorp anders... als een schooljongen tegen een mooi schilderijtje. Maar waarom denk jij nou dat het halve dorp zomers leegloopt... om in Duitsland in de steenfabrieken en de leenkuilen te gaan werken? Er zijn hier twintig rijke families. En nog eens twintig. Die de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Maar de rest is armoed troef. Zie je het niet te zwart? Ik zou het nog veel zwarter willen zien. Met bergen anthraciet en kooks en briketten. Ach jong, jij bent nog jong. Maar als je een goede kaplaan wil wezen. Bitter maakt het onze lieve neer dat hij de heren van de Haag hier gauw naartoe stuurt. Want het lijkt wel mooi. Maar het is zo rot als een mispel. Je hebt me lelijk aan het schrikken gemaakt, slot maar een keer. Dat is goed, jong, want van de pastoor zul je het niet vernemen. Wacht even. De pastoor is God de vader. Wees jij maar God de zoon? Dat is dichterbij. Hier, tien eitjes. Vanmorgen gelegd. Oh, dankjewel. En uh, ik kom gauw weer eens terug. Ja, uh -huh. Doe dat. En pas op voor je huishoudster. Mijn huishoudster? Die hebben het hier. Oh, ik geloof je niet. Oh, die is twee handen op één buit met de huishoudster van de pastoor en de vrouw van de bovenmeester. Het kabinet van de pastoor noemen ze die drie. Die regeren het dorp. Ja, ik zal eraan denken. Tot ziens. En uh... bedankt. Ja. En ik groeten naar meneer Tumens. Zo hoor je nog eens wat. Kapelaan Oude Kerken. Allemaal samen vormen je schaapjes een schilderachtige kudde. Maar een goede herdershond hoort dat ze allemaal verschillend laten. Je zal er nog heel wat tegenin moeten blazen. Nou, ik bij hond. De riftkop. Vanavond geen omelet. Dag, ik ben Miete van der Schoor. Zou ik de kapelaan even mogen spreken? Hmm. Van een Brouwer hè? Ja, ja, ik ken je wel. Heb ik goed gehoord dat jij met die zoon van Bonten naar het landje wel geweest bent? Ja, dat wil zeggen met z'n allen over de twintig man. Nou, ik vraag het maar omdat die zoon van Meester Bongaarts ook zo graag met je gegaan was. Nee, oh, maar die was er ook bij. Zeker, maar de bij en de bij is twee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, Louis had me gevraagd. Het is dus... toch zo'n een keurige jongen, die René. Zijn moeder heeft het zich erg aangetrokken. Ik kon toch niet weten dat hij hem had willen vragen? Ik zal ook de laatste zijn om je daar een verwijt van te maken. Een brutaal mens heeft de halve wereld. En René is een beetje verlegen. En ja, zal ook gedacht hebben, ze gaat misschien liever met de zoon van een rijke boer... dan met die van een arme schoolmeester. Zoiets heb ik nooit. Is kapelaan Over de thuis of zal ik andere Nee, De kapelaan is op bezoek bij zijn vriend, meneer Lumens. Is dringend... Oh nee. Ik bedoel maar, omdat je nog zo laat op de avond hier... Zegt u maar dat ik geweest ben. Dag, juffrouw. Goedenavond. Stel je voor om tien uur in de nacht. Hé, hey. dag. Eh. Nog zo laat op pad? Meneer Kapelaan, ik was zojuist bij u aan de deur, maar de juffrouw zei dat u op bezoek was. Ja, ik was even bij mijn vriend Kapelaan Lummes. Maar eh, ik zou zeggen, loop dan maar mee. Liever niet. Waarom niet? Het is al zo laat. Nou, dan loop ik zo ver met jou mee, als ik mag. Natuurlijk. Hoe was het eh, landjuweel? Oh, leuk. Wat scheelt er aan? Niks. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik kom kom, niet verdrietig zijn Mieten. Niet verdrietig. Oh, wacht. Even niet. blijf. Wacht. Am, am, met mijn toch. Komt Laat dat nou? mee eventjes. Ik til hem achter die even op. Dat ja. zal ik proberen op het. Ja. <lacht> <lacht> Zo, niet. Oh, goedenavond. Dag Ja, het is los. Dank u wel, Miet. Goed, dus eh. Uh... Dat was nou die vonke? Ja, kent u hem? Ik ken zijn klompen. Een mens moet ergens mee beginnen, Miet. Ja, beginnen, dat is het moeilijkst. Begin dan maar. Ik snap niet hoe ik het gedurfd heb. Wat? Naar toe te gaan. Er is toch niks aan te durven? Je bent ja. altijd welkom. Ja. Dat weet je toch wel? U heeft al wat anders aan uw hoofd dan onze zorgen. Maar onzin, daar ben ik toch voor. Als het maar niet om geld gaat, want dat, dat heb ik niet. Wilt u niet even binnenkomen? Tante Dora gaat al dat vroeg naar bed. En vader heeft zijn pandooravond in de keizer. Ik weet niet of ik... Niet doen, Erik. Een half uurtje dan maar. Je keel. Gaat u zitten? Wilt u koffie? Oh nee, dank u wel. Ik heb bij Lumis alles gehad wat mijn hartje begeert. Dus mijn huishoudster zal niet weten waar ik blijf. Nou dan. Het gaat wel over geld. Ik weet al een hele tijd niet wat ik moet beginnen. En toen dacht ik. Ik zal kapelaan Odenkerkens om raad vragen. Nou, die wil ik graag geven, maar ik heb helemaal geen verstand van geld. Kent u notaris persoon? Nee, nog niet, maar ik hoor niet veel goeds over die man. Iedereen denkt dat we schatrijk zijn. U waarschijnlijk ook. Want daar heb ik me nooit in verdiept. Het is een mooi huis, dat wel. Ja, met een gouden dak. O ja, is dat... Uh... Dat is een uitdrukking. Huh. Het is begonnen na moeders dood. Of eigenlijk al eerder. Mijn ouders waren royaal en gastvrij en er was altijd geld. En ik had er toen nog geen idee van dat het vaak van de notaris kwam. In ruil voor hypotheken. Dat zijn leningen, dat, dat weet ik. Met huizen of gronden als onderpand. Toen stierf moeder. En het was of vader toen ook niet verder wilde leven. Hij liet de zaak verlopen. keek nergens meer naar om. Vergat zelfs de rente van zijn schulden te betalen. De notaris vond dat niet erg. Die zei... Je hebt je gerstlanden nog op het Kappelerveld. We zetten je schulden om in een hypotheek op je gerstlanden. En ik kwitteer je voor al je achterstallige rente. Schuld hij die renteschuld zomaar kwijt. Maar dat is toch... U begrijpt het niet. Hij gaf met zijn rechterhand en nam het tegelijkertijd weer terug met zijn linker. Ik wist van niets. Ik was op kostschool bij de nonnen. En later als novice. Toen heeft tante Dora me alles verteld... De eigen kapitaaltje was ook al lang verdwenen. Sinds ik uit het klooster weg ben, heb ik geprobeerd een beetje orde op zaken te stellen. Ik heb leren boekhouden. Ik heb bezuinigingen ingevoerd. Ik sta elke morgen om vijf uur op. Controleer leveranties en bestellingen. Bespreek de dagtaak met de meesterbrouwer. Probeer achterstallige vorderingen te innen. Maar het ergste is dat ik gemerkt heb dat de boekhouding van jaren niet klopt geen onwil, slordigheid, het gaat niet meer kapelaan. Het huis, de boerderij, het pannhuis, de beltjeshoek, de landerijen, alles is voor hypotheek, en de rente stapelt zich op. Ik, ik heb het gevoel dat ik in drijfstand terecht ben gekomen, en dan, dan denk ik, geef het me op, het heeft geen zin. Ik oh, wou dat ik. Ja. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar kunnen wij die notaris niet tot andere gedachten brengen? Dat is me waar. Zo hard als een bikkel is hij. Toch denk ik dat het verdriet van zo'n lief wezen het hardste hart kan verlammen. Je gaat te ver, Erik. Denkt u dat maar niet? Of ik zou? Wat? Niets. Ga naar huis en beloof de zaak te overwegen. Ik zal... Ik moet, nu, ik moet nu echt gaan. Maar zal ik eens met notaris persoon gaan praten? Het kwaad is geschikt. Ik zal er toch een keer naartoe moeten om kennis met hem te maken. Dus. Meent u dat? Leid ons niet in bekoring. Of de pastoor misschien, die heeft zeker meer invloed. Verlos ons van de kwaad. Als iemand hem weet te vermurwen bent u het. U heeft iets... ...ontwapenends. Dat heb jij mee. Te. Als iemand een man kan ontwapenen, dan ben jij dat. Amen. Goed, de ka. Morgen naar hem toe. Dank u wel. Ik zal dit nooit vergeten. Mag ik gauw op het antwoord wachten? Ja, dat is, dat is goed, maar ik, ik beloof niets. Ik praat over dingen waar ik echt niets van af weet. Dan moet ik echt gaan. Het lukt! U lukt het, dat weet ik zeker. Ja. De profonde sclamavea te dominum. Hier ik kerken. Tu es sacerdos in eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. In eternum. Eindelijk, je hebt vroeg morgen moet u ziek worden. Een noodgeval, Katrien. Ik ga geen naar bed, dat beloof ik u. Is er nog iemand geweest vanavond? Niemand. Niemand? Niemand. Niemand. Nee, beste man, niemand blijkt bereid borg voor u te blijven. Ik kan u de lening onder deze premisse niet verstrekken. Tenzij tegen een rente en aflossing, waarin het risico is verdisconteerd. Dat kan wel zijn, ja, graag of niet. Ik doe je een stuk onmiddellijk ter tekening toekomen. Hier. Laat tekenen. In triplo. En vandaag nog. Jawel, notaris. En uh, kapelaan Oudekerke gaat u graag willen spreken. Wie? Die nieuwe kapelaan. Jezus. Hala. Voilà. U kunt binnenkomen, komen, Ah, enfin. Ik vreesde al dat de kerk geen belangstelling had voor een man... ...die louter aardse goederen administreert. Niettemin, welkom, eerwaarde. Gaat u zitten. Persoon is de naam. En u zult wel gemerkt hebben dat dit geheugd niet doet aan persoonsverheerlijking. Sigaar? Kapelaan Oudekerken. Juist, uh, ja. Uh, sigaar? Nee, nee, dank u, ik, ik rook niet. Dat leert u wel wanneer u eenmaal pastoor bent. De ware pastoor komt binnen met een sigaar in de mond, werpt een blik op de huisvrouw om te zien of ze wel zwanger is en vraagt een bijdrage voor de missie. Maar goed. Hoe bevalt u deze Rimbo? Oh, uh... Natuurlijk, even wennen. Schaapje stellen, namen zegt echt een middel om in slaap te vallen. Borrel? Nee, dank u. Ik... Uh... Drink niet. Terecht. Straks misschien aan het sterfbed van iemand die de laatste adem uitblaast... met een adem wat de erfe Lucas Bols, de auteur, zegt, van bezitten. En wat zijn uw ervaringen? Over stelpunt, notaris. Dat mag ik horen. Ik woon hier al meer dan een halve eeuw... Maar ik ben nog steeds niet oversteld. Dat is dan jammer voor u, want in een vertrouwenspositie als de uwe... ...zou u veel goed kunnen doen. Aha, de koe bij de horens. En, waar gaat het om? Een nieuw weerhoekvat voor de kerk? Een bijdrage voor de non in Ethiopië? Mijn klerk verzamelt zilverpapier voor de zusters Dominicanesse. Liefdallige penguins. Ik denk dat u hier in uw eigen omgeving veel goed zou kunnen doen... ...zonder er een cent voor uit uw brandkast te hoeven halen. Ah, dat is interessant. Een investering in geestelijk kapitaal. U bent minder onbeduid. Laat ik zeggen, u bent meer ter zake dan ik bij uw entree vermoedde. Voor de draad, met uw investeringsplan. Uh, u, u bent toch min of meer eigenaar van dit dorp... Wie heeft u dat wijsgemaakt? Wat ik aan onroerend goed bezit, bestaat uit dit huis en een paar honderd meter achtertuin. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik, ik heb daar helemaal geen verstand van, maar uh, u leent toch geld aan de mensen? Inderdaad. Wie in financiële nood verkeert, vindt bij mij altijd een open oor en indien nodig een open beurs. Uh, maar die rente. Tja, ik kan niet van de wind leven. Uh, ja, maar uh, zou u die rente niet wat kunnen verlagen? Eerwaarde, ieder zijn taak. Ik bemoei me niet met de overigens nogal sentimentele inhoud van die zondagse preken. En u bemoeit zich niet met de strikt zakelijke inhoud van door mij opgestelde contracten. Ja, daar, daar heeft u gelijk in. Maar de mensen beklagen er zich over dat ze die vreselijk hoge rente niet kunnen opbrengen. Wat zijn vreselijk hoge rente? Uh, uh, Renten die, die hoger zijn dan normaal. En wat is normaal? Hangt dat niet af van de risico's die ik aanga? Uh, uh, ik heb er geen... Ge... Ik ben bereid aan te nemen dat u het goed bedoelt. Dat u het slachtoffer bent van een dorpsroddel. Maar wie geld van mij leent, doet dat vrijwillig, kapelaan. Die gaat vrijwillig verplichtingen aan. Gaat door de nood gedwongen te zware verplichtingen aan. Laten we aannemen dat die verplichtingen te zwaar zijn... en dat iemand die rente niet kan opbrengen. In dat geval ben ik alsnog bereid om een nieuwe lening te verschaffen die hem in staat stelt een verschuldigde rente te betalen. Rente op rente dus, zodat u langzaam het hele dorp in uw macht krijgt. Ik geloof dat we nu op het punt gekomen zijn waarop we deze discussie als geëindigd kunnen beschouwen. En ik geloof dat het gesprek nu pas begint. Hoe durft u? Ja, dat vraag ik mij ook af. Wie stuurt u? Uh, niemand, notaris, ik ben gekomen omdat ik het als mijn plicht beschouw. Het is uw plicht stervende bij te staan, de biecht te horen, communie uit te reiken en het geloof te prediken. Het financieel beleid van uw Progojanen gaat u niet aan. Niet zolang het een fatsoenlijk beleid is, want zolang er geen wet bestaat tegen woeker, notaris. genoeg! Verlaat onmiddellijk mijn huis en reken erop dat ik de bischop van de kennis zal stellen. Dat hoop ik, notaris, want ik beschik over bewijsstukken. Laat zien. Nee, want ik heb ze thuis. Van der Schoor, hè? Een man die zijn bandbeleid van jaar op mei afwentelt en dat een priester misbruikt om onder zijn verplichting uit te komen. Van de schoor weet u niets van, notaris. Zo? Nou, dan trek ik mijn conclusies. De enige conclusie die u kunt trekken is dat u als een spin in zijn web uw slachtoffers uitzuigt. Ik zal u wegens deze belediging een proces aandoen, meneer. Doet u dat, notaris, dan komt het eindelijk allemaal in de krant. Jammer. Jammer dat u zich voor dit soort bedreigingen laat misbruiken. Wees toch verstandig, jongen. Kom, even zitten. Dan doe ik je een voorstel. Je hebt gezegd dat ik in staat ben een goed werk te doen. Daartoe ben ik alsnog bereid. Want al zijn de bedienaren van onze moeder de heilige kerk niet altijd even tactvol, Ik blijf een gelovig mens. Wees ervan overtuigd dat ik u in jeugdige, onervarenheid en uitgesproken aantijgingen wil vergeten en vergeven. En dat op zekere hoogte kan waarderen. Omdat ze getuigen van moed zij het overmoed. Waartoe u zich de toekomst dient te hoeden. Teken dit, jongeman. Hoe is dat? Is dat een kwitantie? Laten we zeggen, een kleine bijdrage van offervaardigheid voor een goed doel. Geef het aan de missie, verdeel het onder de armen of koop voor mijn part een peljas van mieten van der Schoor. Moet ik er voor volmaak brouw vandaan halen? Je hebt een man die 2,5 keer zo oud is als jij geslagen. Ja. Waarom? Omdat hij een insect is, een walgelijk insect, een woekeraar. Was het daarom? Ja. Niet. Wel. Niet. Wel. Omdat hij zin speelt op het meisje van Van der Schoor. Ligt dat in de deur dicht. Hij had een zuiver motief van christelijke naastliefde door het slijven. Zuiver? Christelijke naastliefde? Laten we met rust. Goed dan. Maar je hebt ook gelogen. Over de bewijsstukken die ik thuis heb... Dat was een leugdje om best te doen. Het enige bewijsstuk zijn de blauwe ogen van Mythe van der Schoor. Ze zijn groen, grijsgroen. Mag een priester dan niet ridderlijk zijn? Al <laughs> oh, donderop. Ben je er nog? Ik zeg eens wat. Dan niet. Caruso zingt in New York, ze drukken dat in hars en je hoort hem hier door deze toeter. God is groot, maar de Amerikanen kunnen er ook wat van. <lacht> Pagliasso! Of hier, Melba. Wil je die horen? Als dat zachter is. la, la, lia, la, la. Lia, la. la, la, la. Techniek zegt jou niks, hè? Heb je het koud? Wil je een glas wijn? Ja, een hele fles. Oh. oh jee, bonje met de pastoor. Ja, dat zat er dik in. Paulus, ik heb iemand geslagen. Op zijn rechterwang en bood hij je toen zijn linker aan. Nee, dan was het geen goed Christen. De notaris. Tjonge, dat wordt rijst te breien met gouden lepeltjes voor je. De supertollenaar gegezeld door Sint Oudekar. Mag alsjeblieft je rockmuziek af, ik barst van de kopuin. Jammer. Ik ben gek op die waanzinaria. Jouw vader. Die is toch nogal vermogend, zeggen ze. Gaat wel. Barmtjes bij heet dat. Hoezo? Heb je geld nodig? Zou jouw vader niet bereid zijn, tegen fatsoenlijke voorwaarden, van de schoor vrij te kopen uit de klauwen van die spin? Ik weet niet of een spin klauwen heeft. Het is meer een kwestie van verdoven en uitzuigen. Proost. Maar waar zie jij mijn oudje vooraan? Van de schoor vrij kopen. Dat red je niet met een paar duizend gulden. Oh. Wie dan? Weet jij iemand? Nee. Jij? Nee. De pastoor? De, de dokter? De baron? <laughs> de pastoor krijgt op slag een beroerte. De dokter stuurt je naar een psychiatrische inrichting en de baron gooit je in de slotgraaf. Waarom ga je niet naar Bonte? Die bulkt van het geld en zijn zoon heeft een oogje op mieten. Nee, nee dat, dat, dat, dat durf ik niet. Scheitert, waarom niet? Omdat ze me toch al de kapelaan van de Rijkeluin noemen. Vraag het aan de Goswieners de klompen maken. Ja, zeker omdat Gekke Bertus ook een oogje op mieten heeft. Wie niet? Wie niet? Hoezo? Nou, me dunkt Louis Bonte, Gekke Bertus, René Bongaert, de zoon van de schoolmeester. En, uh... En Wie? Het nenos in ducas in tentationem. Het gaat wel over, joh. Zonder bekoringen geen zelfbeheersing. Nou, zullen we dan maar gaan? Blijf heen. Naar de mens, Nicolaas Bonte. Er mag geen bliksem voor eerwaarde heren. Net wat ik dacht. Ik begrijp trouwens niet wat de heren daarmee te maken hebben. Helemaal niks. Goeie daden doen over de rug van een ander. Daar hou ik niet van. Daar kunnen we niks aan doen, Bonte. Wij hebben nou eenmaal de gelofte van armoede afgelegd. Ja, zo lust ik er nog wel in. Ik ook. Huh? <laughs> Is meneer van der Schoor niet een vriend van u? Omdat ik een peert van hem gekocht heb. Handel is handel. Uh, maar uh, een mens in nood... Dat is zijn eigen schuld. Hij kan geen leiding geven. In de tijd was het een prachtbrouwerij. Maar hij gaat niet met zijn tijd mee. Als hij een paar bundel grond verkoopt en van de opbrengst... een paar moderne ketels koopt en zo... dan kan hij de helft van die lapspflanzen die daar rondwandelen... kan hij ontslaan, maar dat durft hij niet. Daarom. Er moet leiding zijn. Een jonge vent met hart voor de zaak. Ja, als ik dat jaar jonger was, dan wist ik het nog wel, ja. Zou er nog niks zijn voor onze Louis? Hou jij er nog even buiten. En wat willen jullie nou eigenlijk? Van de Schoor een plezier doen of de notaris een hak zetten? Want voor dat laatste voel ik iets. Weet u dat deze jonge geestelijk in dienst van onze moeder, de heilige kerk, notaris persoon, persoonlijk een om van de duizel heeft uitgereikt? Die, dat geloof ik niet. Ik, ik geloof het zelf nauwelijks, maar... Uh... Ik vrees dat het waar is. En waarom? Uit uh, naaste liefde. <lacht> <lacht> uh, meneer Bonte, men noemt u toch de mens? Zeg, wat zei jij dan net eigenlijk over Louis? Wat heeft die ermee te maken? Nou, ik dacht zo, als Louis daar nou in dienst ging als personeelschef... en wij zouden de ergste schulden betalen... Dan zeg je zelf dat er weer toekomst in zit. Zo is het. Bier wordt er altijd gedronken. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Daar moet je een vrouw voor zijn. Ik weet waar jij aan denkt, aan de dochter. En waar Louis landje wil is geweest. Yeah. <laughs> jij, jij koppelaarster. Heer van de Schorzee is in Angome. Die wil minstens een professor hebben voor zijn dochter of een... Ingenieur van de mijnbouw. Dat zal hier, God, gloeien niet gebeuren. De brouwerij en handen van die kerels in Den Haag. Zolang de mens leeft, zullen hier geen kolen komen. Nooit! Uh, ik, uh, ik zal van dat schoor eens gaan huh? Nou ja, Louis in de zaak, de helft van de opbrengst voor ons... En je, je, hebt, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Mieter is een goede meid. En, en Louis ha, houdt van leren, die weet wat leren is. Het. Als knecht beginnen, van onderaf, vak leren en langzaam opklimmen. En daar, over, over een poosje, alles van dat schoor ertussen uitgaat... Louis in de zaak met Mieter. Ik zal eens met hem gaan praten. Dat is dan afgesproken. Kom, Erik. Wij gaan. Eh. Dag voor Bonten, tot ziens. Bedankt voor de slokjes en de goede raad. Nog niet gauw een kopje koffie? Nee, nee, ik moet nog biecht horen en kappelen horen. De kerk heeft repetitie met het zangkoor. Eh, eh... Er is nog één ding. Van der Schoor weet hier toch van. Eh, Erik? Eh, ja, eh, eh, wie... Nee, ja, dan is het goed. Eh? Heb je nog een logische bol? En ik stoot die graag mijn huis. Wie wel, Bonte, wie wel. Bedankt en tot ziens. Kom ja, dat is, ja. ja, is een goeie, hè? Die, eh, uh, hoe heet die? Lumens. Ja, dat is een goede. Ja, ja. Die, eh... Uh, die moesten ze pastoor maken als deze eruit gaat. Die andere is ook een aardige. Oh, zo'n jochie. Ja... Kappelaan, levenslang zal je zien. Roomsen, dat zijn wij met ziel en harte. Rozen, dat zijn wij in woord en in daad. Roomsen als remsvoet en leed als taarten. Roomsen als eenmaal ons sterf slaat. Dat die vrouw over Louis begon. Ben jij meteen van je bekoring ja. En jij wat een idee-ingenieur van de mijnbouw. Dat gaf de doorslag. Ja. Toch moet ik zo nodig weer eens biechten. Wat nou weer? Van der Schoorwit van niks. De... Wat? Ah, ah, ah. Daar gaan we er een op drinken. Kom. Halleluja, halleluja, halleluja.